Is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van ZFM Jeff Hij speelt met het metropoolorkest. for Heaven's Sake.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 En dat moment dacht ik echt... dat wil ik ook. En zo is het ook gegaan. En ik heb dat ding nooit meer weggelegd eigenlijk. En ik heb er veel plezier aan beleefd. Echt heel veel plezier. Ik speel al bijna vijftig jaar. Pst, niet verder vertellen. Goed, en... Uh, de Swinkelsman is dan een inspiratiebron geweest. Absoluut. Dan gaan we daar nu ook iets van draaien. Dan oh. ga, daar gaan we van draaien. Uh, het, het, het, het, het openingstuk van mijn eerste LP die op datzelfde pick-upje uh, te, te draaien lag, de Milenberger-Joyce. En wie speelt dat erop met? Oscar Klein. Ga luisteren.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 van Dugend.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 Deebeejees, now uh, what you doing with the heebies? Man, I have to have the heebies. About oh, the heebie-jeebies, almost oh, insane. Just over that mellow strain. If you don't know it, you ought to learn it. Don't feel blue. Someone will teach you. Come on now, let's do that dance they call the heebie-jeebies dance. Oh boy, mm -hmm. jeebies dance. Oh skid, skat, scoot, doot, -do -do oh, doot doot doot. Oh Fernando, suit, fancy boots, today, Baby, baby, don't. Somewhere with we'll we you, is. Boy, come on down to do that dance. You call me the achievements. Take it from me, chops and heads.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 Uh, Roy Aldridge, Teddy Wilson, Joe Jones, and I uh, guess I'll have to change my plan. Oh, mm -hmm.